De militaire vakbond VBM zegt dat de regering een moeilijke keuze heeft moeten maken. De inzet in Irak gaat bijvoorbeeld ten koste van de snelle reactiemacht die de NAVO wil opzetten. Twee Duitse zeilers zijn op de Filipijnen met de dood bedreigd door Abu Sayyaf, een groep moslim-extremisten. De groepering eist een onbekend bedrag aan losgeld en wilde Duitsland stopt met de strijd tegen IS. De Duitse regering heeft direct laten weten dat de eisen niet worden ingewilligd. De twee zeilers, 55 en 71 jaar oud, zitten sinds april vast. Op de Filipijnen wordt ook de Nederlander Ewold Horn vastgehouden door moslim-extremisten. Hij werd in februari 2012 ontvoerd. Bewijzen van misdaden tegen de menselijkheid in Syrië moeten beter worden vastgelegd, vindt minister Timmermans. Bij de Verenigde Naties zei hij dat organisaties die deze misdaden documenteren... meer moeten worden ondersteund. De informatie die nu wordt verzameld kan later worden gebruikt in rechtszaken. Verder zei Timmermans dat er niet alleen militair moet worden ingegrepen tegen IS... maar dat er ook humanitaire hulp moet worden geboden in de regio's waar de terreurgroep actief is. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van IS unaniem scherp veroordeeld. Het weer in de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog... en klaart het op. Temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen overdag is het zo goed als droog. Vooral in het zuiden schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 graden en er staat een stevige westelijke wind. Dit was het. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1023. We gaan uh, twee uur lang luisteren naar muziek. En jullie gasten hier voor vanavond is Benno Veugen. En we beginnen weer met een nieuwe cd van het label Malimba Records. Malimba.com en het is uh, een uh, ja, verzamel cd. -t. Music for Massage. Ik heb hem helemaal uitgeluisterd. Ik moet zeggen, nou, uh, het lijkt me heel geschikt voor een massage. Um, ga er maar eens lekker voor zitten. Twee uur lang. New Age muziek, hier op je eigen lokale radio, CFM Zandvoort. Yeah.